A girl like you Een zomersbegin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Deze single van Matthew Wilder uit de jaren 80 en Break My Strides. Het is 6 over 3, Zandvoort, een middag, Uur 2 inderdaad van ZOS, oftewel Zandvoort op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. Ja, en terwijl er op de zomermarkt aan de boulevard Zandvoort met dit prachtige weer... weer veel kraampjes staan en uh, dingen, uh, hebben dingetjes te koop zijn. Dat allemaal nog tot 6 uur. En uh, uh, ook live op het beach bent u van harte welkom... tijdens het beachfestival Varia. Het is om 1 uur begonnen en het duurt nog tot 11 uur vanavond. En dat is, uh, op de locatie is natuurlijk de Safari Lodge bou bou bou Boulevard Pauluslood Nummer 2. Een gigantisch Festivaria beachfestival al daar. Goed, wat gaan we door het tweede uur doen? Uiteraard natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Verder kijken we even uit, uh, uitvoerig terug, uh, vooruit op het uh, festival vanavond... het muziekfestival uh, in het centrum van Zandvoort. En het uh, gaat allemaal op zijn Amsterdams. Ik zou zeggen, genoeg reden en daarnaast natuurlijk ook nog diverse andere uh, items... Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dan kijk je in de studio, die maak je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee bij Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen een oh. goedemiddag, de zon schijnt lekker en geniet van de muziek. Deze plaats. Ik uh, luister vaak naar uh, collega Ruud Jansen van ZFM uh, Lunch tussen 12 en 2 uur. En uh, een aantal maanden geleden draaide hij deze van Lisa Steensfield. Ik denk die moeten we eens even sjaarshammen. Uh, vandaar dat we hem ook uh, vandaag gedraaid hebben. Baby come back naar het origineel van Player. Jawel, ze dadelijk weer uh, meer nieuws bij Zandvoort op zaterdag. Maar eerst meer muziek. We gaan even lekker naar het strand toe met de Pasadena Dream Bands. Daar hebben we ze helemaal gelijk in de Pessen die een vriend de bent hoor, je. Met Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Blijft gewoon een uh, leuk singeltje, Albert Jan. Zeker, Toch? Zeker weten, dat is een. Zeker weten. En uur. ik heb er nu heel veel uitvoeringen ook trouwens. Oh, dat is mooi. We kunnen nog een keer uh, de reggae uitvoering draaien en nog uh, vele andere. Is wel leuk. Maar goed, uh, dat, uh, ze hebben voorkomen gelijk. Want vanavond is er natuurlijk ook weer een groot feest in Zandvoort. En wel het muziekfestijn op zijn Amsterdams. De Amsterdamse avond dus vanavond staat weer een, een, op het programma... een van de best bezochte festivals van de stichting ZEP. Het centrum zal ongetwijfeld weer gaan bruisen met zoveel zangers... die het Amsterdamse levenslied zullen laten horen. Tientallen bekende en minder bekende artiesten beklimmen op diverse buitenpodia het toneel. Er is echt voor ieder wat wils, echt puur en alleen... maar Amsterdams zal het dan ook niet, wel niet worden... want van Jordaanse meezingers via de bekende Nederlandstalige liedjes... tot een beetje buitenlands repertoire... Voorgaande edities liet al zien dat het een waar feest is voor niet alleen de bezoekers... maar ook voor de artiesten die het beste in zichzelf naar boven zullen halen. De Zandvoortse horecaondernemers die zich hebben verenigd in de stichting ZEP... Zandvoortse evenementenplatform, zullen als de grote drijfveer achter dit vast festival... hun uiterste best doen om met bezoekers naar de zin te maken. Op het altijd gezellige dorpsplein bij Jenks Saloon... spelen en zingen Han, Holland, Kap en Dennis van Veen. Het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein... geeft het podium aan Dean Molenaar en Jeremy in de Halterstraat. Bij de cafés Anders en Vier treedt een drietal artiesten op. Tony Indersen, Ramon Zandbergen en Mark Vlederes. Vlederman. Bij Café Lauren Hardy geven Marcel de Rooij en Bernard Karsten... acte de présence met een zeer gevarieerd optreden... De actuele programmering vind je op de Facebookpagina Muziekfestival Zandvoort of bij de deelnemende horecagelegenheden. De avond begint vanavond om 8 uur en is uiteraard gratis toegankelijk. Dat gaat weer een heel mooi feest worden vanavond. En misschien hoor je deze ook wel de single van Quincy. We de draaide van Verlangen. Een beetje zin aan Albert-Jan of niet? Ik, ik wel. Ja toch? Ik wel. Lekker hè, dit soort muziek krijg je vanavond te horen. Diverse podia in het centrum van Salford. Mokum aan zee, je hoorde de single van Quincy en Verlangen. En dit is weer een plaats uit de Eurobreakdown. Die hoor je vanavond weer tussen 7 en 9. dit is Plaatje uit het Breakdown. De hitlijst van CFM die je vanavond weer hoort tussen 7 en 9 uur. Het is weer tijd voor een berichtje. Ja, en het gaat het over de strandtenthouders landelijk. Voor de strandtenthouders kan erg de zomer van 2018 niet meer stuk. Stefan van der Stee werkt al 35 jaar in deze branche, maar dit heeft hij nog nooit meer eerder meegemaakt. Beter dan dit bestaat niet al dus van der Stee woordvoerder van de Nederlandse Vereniging strandexploitanten Noordzee Strand. -exploitanten Noord Volgens hem draaien alle strandtenten een uitstekend seizoen. Omzetcijfers heeft hij nog niet. Maar elke dag lopen de terrassen vol met gemiddeld 23 tot 26 graden. Is het tot nu toe niet al te heet. Twee hittegolven uh, die we hebben gehad uh, waren natuurlijk wat minder uh, om, aan het, uh, om door te komen. Maar het uh, was een beetje veel van het goede. Maar aan zee was het uh, hier in uh, Noord-Holland uh, Noord altijd wel eens iets koeler dan in het binnenland. Het vinden van voldoende personeel is een ander verhaal. Dat is vaak een drama, al dus van de Stee. Het is voor sommige zaken pittig, weet hij. De exploitanten en het personeel maken lange dagen. Gelukkig uh, kunnen de strandtenten nu putten uit de vele schoolverlaters... die een vakantiebaantje zoeken. Maar ja, die willen natuurlijk op een gegeven moment ook met vakantie. Volgens de meest recente cijfers stelt Nederland 411 strandpaviljoens. De meeste, daarvan 70%, zijn te vinden langs de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust... Maar dat het een goed strandseizoen is, dat, uh, uh, tot op heden zelfs, dat is natuurlijk al voldoende bewezen. Ja, ik heb gehoord dat de temperaturen opliepen in de keukens op het strand tot uh, circa 60 graden. Ja, dus dat was, of dat uh... nou zo leuk is om daar te werken. <laughs> maar in ieder geval wel, wel, wel lekker verdienen over het algemeen op het strand. Ook hier in Zandvoort een uh, succesvol jaar. En dit is een Gauwouwe. Hier is John Lennon. wordt elke gauw oude platina's. Ook deze van John Lennon. You're the woman. Ja, het Jan, heb jij nog nieuws? Of gaan we richting evenementagenda zo duidelijk? Ja, zeg maar. Plaatje doen we ja, dan naar, naar de evenementagenda. Ja, zullen we dat doen? Ja, oké. Okay. Ik kies deze uit dan. Hier is One Kiss, Kelvin uh, uh, Harris en Dua Lipa. Dua Lipa en uh, One Kiss. Het is één overal vier. Tijd voor de evenementen, Albert Jan. Nou, allereerst even uh, tot en met 19 augustus aanstaande... staat het Zandvoorts Museum volledig in het teken van de tentoonstelling... Art with Pride. Locatie Svalueestraat nummertje 1 al hier. Dan, zoals gezegd, vanmiddag nog tot 6 uur... de Zomermarkt Boulevard Zandvoort. En uh, dat is iedere zaterdag in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op de Boulevard de Vauvage... Kom gezellig langs bij de leuke markt, leukste markt aan zee. Nog tot 6 uur vandaag op deze 11 augustus de zomermarkt. Zoals gezegd, vanaf 1 uur is het beachfestival Festvaria van start gegaan. en Vandaag is het tijd voor de zesde editie van dit beachfestival op de Safari Lodge. Wederom gaan ze op ontdekkingsreis in een regenwoud vol tropische sounds, vreugdevuren, poolparties en live acts waarin de beleving centraal staat. It's gonna be blooming. En het is allemaal begonnen om 1 uur en het duurt tot 11 uur. En de locatie is Safari Lodge, Boulevard Paulusloot nummertje 2. Meer informatie kunt u vinden op de hun website www.safarilodge.nl En zoals gezegd, vanavond barst het Amsterdamse avond... in het centrum van Zandvoort los. Amsterdamse meezingers en meer, maar vooral overwegend... Nederlandstalige muziek zal ten gehore worden gebracht... in het centrum van Zandvoort... Vele podia in de Halterstraat en uiteraard ook bij Jenks, zowel het dorpsplein als mede het kerkplein, zijn de locaties waar men zich prima kan vermaken met het vele talent uit dit muziekgenre. De Amsterdamse Avond is een van de bezochte festivals. Het begint allemaal om 8 uur. En voor meer informatie, kijk even op Facebook Muziekfestival Zandvoort. En ook bij de uh, aanplakbiljetten bij de diverse aangesloten horecabedrijven. Vanaf vanavond, 8 uur, de Amsterdamse Avond. De locatie centrum van Zandvoort. En de entree is uiteraard gratis. En morgen, morgen gaan we naar het circuit Zandvoort. Want dan is het tijd voor Bimmerworld. Fans van de grote online Bimmerworld community... treffen elkaar morgen op het circuit Zandvoort. Waarbij hun BMW's de hoofdrol vertolken. Een dag voor de echte BMW-liefhebbers die je niet mag missen. Een volle showpaddock met meer dan duizend BMW's. Vrij rijden op het circuit... Een show-and-shine contest en races van de ACNN-klassen. En in ieder geval morgen een vol raceprogramma. Meer informatie over het programma en tickets... is te vinden op www.bimmerworld.eu. www.bimmerworld.eu. Morgen, Bimmerworld live op het circuit Zandvoort. Dan gaan we uh, uh, naar de 17e augustus. Want dan begint het ADAC GT Masters Long Weekend... op het circuit Zandvoort. En echt een heel spectaculair autosportweekend met volop autosport. Geniet bijvoorbeeld van een groot aantal, groot startveld... met volle stoere GT3 supercars van de ADAC GT Masters. 17 tot en met 19 augustus. Een heus spektakel naast, naast na de DTM. Weer een gigantisch groot Duits racerspektakel. Verdeeld over drie dagen op het circuit Zandvoort. En voor meer informatie en in over de tijdindeling... Uh, kunt u de website raadplegen www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl Van 17 tot en met 19 augustus de ADAC GT Masters. En op 17 augustus is hier er natuurlijk ook weer. De Ibiza Markt on Tour. Het is een terugkerend evenement. En het begint om 12 uur die 17 augustus en duurt tot 6 uur. En de locatie is het Badhuisplein Huisplein uh, in Zandvoort aan Zee. Ibiza gevoel, hip en happy events... En natuurlijk heerlijke Ibiza-muziek, lifestyle, fashion, jewels... te veel om op te noemen. Maar in ieder geval 17 augustus is het weer tijd voor de Ibiza-markt... van 12 tot 6 uur op het Badhuisplein. En 18 augustus is natuurlijk ook nog de zomermarkt... die vandaag ook uh, bezig is op de boulevard Zandvoort. Hij begint volgende week zaterdag wederom om 12 uur... en duurt tot 6 uur dat allemaal aan de boulevard. Al hier! Oké, okay, dat was hem. Dat was hem. De evenementagenda, je hoorde hem zojuist. Er is weer voldoende te doen. En vanavond dus de Amsterdamse avond. Nou, we gaan nog wel even wat Amsterdamse muziek draaien straks. Ja. Er is dus Johnnie's en dan je de hele nacht met mij. Juist in de evenementagenda vanavond. Ja, om acht uur dan start het hè. De Amsterdamse avond in het uh, centrum van Stamford. En we kwamen alvast een klein beetje in de stemming met de shonnies en Dossi de hele nacht met mij. En als we gaan dansen vanavond, hebben we dan ook een pluutje nodig of blijft het droog, Albert-Jan? Blijft droog. Het blijft droog, dus lekker weer. Anders wordt het singing in the rain. Singing in the rain, wel We wachten af Nee, van de Shawnees trouwens uh, gaan, we, gaan we gewoon even naar één uh, Shawnee toe. Ja, één. Ook okay. leuk.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 U moet nooit verloren gaan Zolang de leven in de breid staat Geef mij maar Amsterdam Dat is mooier Zo, zo als je ze ziet, ga je zingen, ga je dansen, of je wil of niet. Bij de Jordaanwezen, ja, daar moet je wezen, wil je vrolijk door het leven gaan. Zo, zo, zo is de Jordaan, en die zal nooit verloren gaan. De pique, dan is je vader Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. De witte schul, krijg je van me cadeau. Maar ook die Deense akker Die drink ik van me leven niet. In plaats van wat ik al wil zien. Er heb ik een tanachie, een flikker tanachie. Een flikker tanachie, dat aard er al mee in. je alleen. De Jordanezen zijn iets ver. Ze beweren in deze luwe, het op te gillen dat in Jordaan er altijd werkt. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. De Jordanese, die zijn een politiek best gewerkt. De liedjes van de leer, ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer. Wie het er zeefst op ik, de pap gedaan, alle pruimen liggen te schuimen. Wie het er zeefst op ik, de pap gedaan, iedere pruim ligt in het schaam. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond. Je krijgt het schuim al op je mond. Wie het er steeds op, de op, op de Iedere in de brand van gedaan. Iedere brand ligt in de schuim. Ja, je bent gewaarschuwd hè. Vanavond is het uh, Amsterdamse avond in het uh, centrum van Sandvoort. Dus krijg je allemaal van dit soort muziek natuurlijk. Ja, dat hoort erbij. De Johnny Jordaan hoorde je met uh, de medley van hem van uh, allerlei diverse bekende platen van hem. Want hij heeft er nog gewoon wat gemaakt, uh, bekende platen. En lekkere meezingen is allemaal, op het hè? Ja, dat wordt vanavond lachen natuurlijk. Wordt weer feest. Wordt weer feest vanavond. Zo is het. Nou, wie het niet zoveel feest heeft, is weer de, dat is ook een never-ending story. Dus, dat heeft betrekking op de Bloemendaalse beachclub vroeger. De Bloemendaalse beachclub vroeger mag geen feest waar, organiseren waarvoor niet de benodigde evenementen en omgevingsvergunningen voor, zijn, voor is uitgegeven. Hoe ze dat wel, dan riskeren ze twee dwangsommen van 50.000 euro per stuk per elk feest... De Raad van State oordeelde afgelopen week dat deze maatregelen van de gemeente terecht zijn ingevoerd. De strandtent was in beroep gegaan en probeerde bij de Raad van State een voorlopige voorziening af te dwingen. Ze zouden, zo zouden ze de negen feesten die voor het najaar in de planning staan toch door te kunnen laten gaan. Het annuleren van de feesten zou volgens de beachclub nadelige financiële gevolgen hebben. De rechter vond dat niet zwaar genoeg wegen. De gemeente stelde in 2017 een beperking van het aantal feesten op het strand... omdat er te vaak ongeregeldheden waren en het teveel capaciteit van politie opslokte. In totaal mogen er dit strandseizoen nog maar 76 strandfeesten op het strand van Bloemendaal georganiseerd worden. Beachclub vroeger had er zelf alleen al 9 in de planning staan... terwijl ze dit seizoen al 14 feesten organiseerden. De rechteren oordeelden dat ze sinds het instellen van deze beperking... tijd genoeg hebben gehad om partners rondom die feesten op de hoogte te stellen. Het algemeen belang weegt volgens de Raad van State dus zwaarder... dan de negatieve financiële gevolgen voor de strandtent. Mochten ze alsnog doorgaan met het organiseren van de feesten... waarvoor ze niet de vereiste vergunningen hebben... dan kunnen ze de dwangsommen in totaal oplopen tot een maximum van 300.000 euro. Jeetje, wat een ellende allemaal weer daar op het Bloemendaalse strand. Beachclub vroeger, daar hadden we het juist over. En hier is ze, Bouw, in de Men Mountain. Muziek moeten we veel vaker draaien, hoor. De bouw, -wow -wow en de man-mountain. Jawel, nog 13 minuten te gaan in uh, dit uur van Zandvoort op zaterdag. En we hebben een nederpop voor je. Toontje lager. En ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang? Dat alles automatisch wordt. Dat je geen eten krijgt. Zaterdagmiddag van CFM Stanford. En we gingen even een toontje lager bij uh, CFM. Met uh, deze single. Ben jij ook zo bang? Ben jij ook zo bang? Nee. Nee. nee. Helemaal niet bang? Tenzij ik in een mui terechtkom. Oké, okay, want wat moet je doen dan? Nou, dat is uh, geheel tegenstrijdig. Maar voor alle gasten die momenteel in Stanford verblijven. herhalen we even dat bericht over wat je nou moet doen als je in een mui terechtkomt. Want het is natuurlijk heerlijk zwemmen in het water en dan plots gaat het mis. Een onderwaartse stroming. Zorg ervoor dat je richting zee wordt gesleurd... zonder dat je weet waar het ophoudt. Deze stroming wordt een muistroom genoemd. Wat moet je doen als je in een mui terechtkomt? Een mui is een dieper gelegen gedeelte in de zandbank... waar het zeewater naar zee stroomt. Ze ontstaat door het verschil in waterhoogte voorbij de branding. Hierdoor ontstaat er een sterke stroming terug naar zee. Enkele tips. Hard om hulp roepen en met je armen zwaaien. Zeker niet verzetten tegen de stroming. Met de stroming meezwemmen... Tot de stroming verzwakt. Eenzijdig aan de kust van de stroming wegzwemmen. Zwem daarna richting de brekende golven, want dat duidt op een ondiepte. Rust uit wanneer het weer grond onder je voeten is. En vervolg de weg dan richting strand naar door het zwinnetje, zogezegd. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Oké, okay, we hebben goede muziek. Johnny, guitar, Watson. Dan moet ik wel even heel snel zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Twee ja, ja. dingen tegelijk doen. Oké, okay, nou, laat, laat me horen die singel. Doet hij het? Doet hij het? Doet hij het? Doet hij het? Ja, ja. Ik hoor hem nog niet. Hm. Oké. Okay. <laughs> nee, dan uh, doen we eerst wel even een ander plaatje. En uh, zometeen komt uh, Johnny Keeter Watson en uh, Bau-Wow. Maar eerst Denise Williams dan. Cause every time Dat we in de studio zitten aan de tolweg 10A. En niet lekker op het strand. Bij de dag aan zee. Vorige week bij uh, A.C. Strandclub nummer 12. Waar we de hele dag uh, bij aanwezig. Nogmaals dank aan iedereen die aan uh, die uitzending meegewerkt heeft. Het was weer een feestje. Om op het uh, strand aanwezig te zijn. En ook vorige week draaide ik deze. Vandaar dat ik uh, daarop kwam. Denise Williams en Let's Hear It for the Boys. Die kwam even in de plaats van die single, andere single. Die we wilden draaien. Van uh, Johnny Keita Watson en uh, Bow Wow. Want de Bow wow, die wil het niet doen, niet. dus die gaat uh, ook uh, dit uh, komende uur niet langskomen bij CFM. Maar wel gewoon een hele andere muziek ook nog. En in het uh, derde en laatste uur van Sanford op zaterdag besteden we ook nog uh, aandacht aan de Amsterdamse Avond. Want die start weer vanavond om uh, 8 uur op diverse podia in het centrum van Sanford. We zeggen tot zo na het nieuws en weer van vier uur met The Mary Jane Girls en In My House.